11 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de VS is opnieuw discussie over het toestaan van vuurwapens. Aanleiding is de schietpartij in een school in Newtown afgelopen vrijdag. Daar schoot schoten man 20 kinderen en 6 volwassenen dood. Een aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt dat het gebruik van sommige automatische wapens verbiedt. De democratische senator Dianne Feinstein, die zich al jaren inzet voor strengere wetgeving voor vuurwapens, wil nog deze week een wetsvoorstel indienen. Een kerk in Newtown, waar een herdenkingsdienst was voor de slachtoffers van vrijdag, is vanavond ontruimd na dreigementen. Volgens de Washington Post ging het om een telefoontje waarbij de beller zou hebben gezegd dat hij het karwei van zijn vriend ging afmaken. Volgens Amerikaanse media is er bij de kerk niets verdachts gevonden. De omgeving zou weer zijn vrijgegeven.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 Intussen houdt het geweld aan. Vandaag zijn zeker 25 mensen gedood... bij een aanval van regeringstroepen op de stad Helfaya. Met vliegtuigen en atelierie werd de stad, waar zich rebellen bevinden, beschoten. In Parijs hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het homohuwelijk... onder wie de homoseksuele burgemeester van Parijs Bertrand Delanue. Volgens de organisatie waren 150.000 homo's, lesbo's en sympathisanten op de been. De politie houdt het op 60.000... De Franse regering werkt daarnaast aan een voorstel waarin ook adoptie voor homoseksuele stellen mogelijk moet worden. Vorige maand demonstreerden nog honderdduizend mensen tegen de plannen. Conservatieve en religieuze groeperingen zijn fel tegen. De Bundesbank heeft ernstige twijfels over de juridische basis voor het centrale bankentoezicht. Dat schrijft het Duitse Blad der Spiegel op basis van uitlatingen van juristen van de Duitse centrale bank. De ministers van Financiën van de EU hebben afgesproken dat grote Europese banken onder toezicht komen van de Europese Centrale Bank. De Bundesbank heeft zich vaker kritisch uitgelaten over het Europese beleid waarmee de schuldencrisis wordt bestreden. Bankpresident Weidman zei eerder al dat hij twijfels heeft bij het bankentoezicht. Hij is er niet van overtuigd dat het ECB-bestuur het beste gremium is om te beslissen of een bank moet worden gesloten.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 Een tweedaagse veiling in Los Angeles van kleding, juwelen en andere spullen... van de mysterieuze filmster Greta Garbo heeft 1,2 miljoen euro opgebracht. Dat is drie keer zoveel als verwacht. Onder de bezittingen van Garbo was een hutkoffer van Louis Vuitton. Dit topstuk bracht bijna 29.000 euro op. Een andere bieder telde ruim 10.000 euro neer voor een zwarte fluwelen avondjurk. Garbo begon haar carrière in Hollywood in stomme films in de jaren 20... In 1941 hield ze op met filmen en verdween uit het openbare leven. Ze overleed in 1990 in New York op 84-jarige leeftijd. Het vuurwerkongeluk op Curaçao heeft een derde leven geëist. Een man is bezweken aan de brandwonden die hij gisteren opliep... bij de explosie van een container met vuurwerk, vuurwerk op een industrieterrein in Willemstad. De slachtoffers waren bezig met het testen van vuurwerk toen het ontplofte. Een van hen overleed direct, een ander bezweek gisteravond aan zijn verwondingen... Nog zes anderen raakten gewond, onder wie de man die vandaag is overleden. Waddencentrum Ecomare doet aangifte van bedreiging. Op Twitter had een aantal mensen bedreigingen geuit... tegenover de medewerkers van Ecomare... omdat het hen niet was gelukt om de gestrande bultrug bij Tessel te bevrijden. De twitteraars zeiden dat medewerkers van Ecomare... zelf maar een spuitje moesten krijgen. De directeur snapt de boze reacties, maar vindt het te gek voor woorden... dat zijn medewerkers en die van de reddingsbrigade door het slijk worden gehaald. Het weer. Vannacht buien, de temperatuur ligt rond een graad of vier. Morgen veel bewolking en opnieuw enkele buien. Aan zee is kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of zeven. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat kouder en het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 Na de dood van de beroemde bultrug is vandaag op Twitter opgeroepen... de medewerkers van Ecomare die het dier niet hebben kunnen redden, een spuitje te geven. Ecomare gaat aangifte doen. Ik wens ze daarbij van harte succes. Ik ben voor volkomen vrijheid van meningsuiting, maar niet voor oproepen tot moord. Je kunt niet alles maar uh, twitteren. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. Maandenlang in je eentje over de oceaan roeien bedreigd door haaien, vuurballen van onweer, verraderlijke stromingen, torenhoge golven. Wat bezielt iemand om het te doen? Ralf Tuin deed het. Hij roeide oceanen over, twee, en strandde op de derde, maar is vastbesloten die ook nog te bedwingen. Hij schreef er het boek Row with the Flow over en komt hier vertellen wat hem in vredesnaam bezielt. Ruim een halve eeuw geleden werd onder mysterieuze omstandigheden Patrice Lumumba vermoord. De eerste premier van voormalig Belgisch Congo. De ware toedracht is nooit opgehelderd. In België wordt nu een nieuw onderzoek ingesteld. Daarover insider Mark Reinebouw. Voorts gaan we met president Obama naar Newtown, Connecticut. Het toneel van het bloedbad van vrijdag. En naar Egypte, waar de stemming gaande is over de omstreden nieuwe grondwet. Om vijf voor twaalf een geveilde hockeykeeper. Voordat alles de kranten van morgen vroeg en nu eerst het nieuws van heden. Zondag 16 december. Met het zingen van kerstliederen proberen de inwoners van Newtown elkaar troost te geven. Maar van een kerstsfeer is dit jaar geen sprake na de gruweldaad van Adam Lanza. De familie van Lanza's moeder, die ook door hem is doodgeschoten, bood via de politie de natie haar excuses aan. The family of Nancy Lanza share the grief of a community in the nation as we struggle to comprehend the tremendous loss that we all share. Je zou verwachten dat veel woede heerst over wat is gebeurd. Maar mensen lijken zich vast te klampen aan het goede dat uit dit drama kan voortkomen. Zoals de vader van Emily Parker, een van de slachtoffertjes. Let it not turn into something that defines us, but something that inspires us to be better, to be more compassionate, and more humble people. Straks wordt in Newtown een herdenkingsdienst gehouden. President Barack Obama woont hierbij. En ook correspondent Jacqueline Ekman. Ik spreek later met haar. Johannes de Bultrug is dood. Leni het hart van de zeehondencrash was degene die het ontdekte... tijdens wederom een allerlaatste poging het beest te redden. Hij is dood. Tory, Nee, hè. Hij is dood. Nou, ze hebben hun zin. Nou, nee. Volgens het hart is niet genoeg gedaan om de bultrug te redden. Nou, als ze van dag één de ervaren mensen erbij hadden geroepen... niet dat je het niet apart moet doen. Nee, je moet met elkaar werken in dit geval. En het is weer één groep wil niet en andere groep wel... en ze praten niet met elkaar. En dat is hartstikke fout. Anderen zijn het met haar eens. De discussie daarover loopt nogal hoog op, zo hoog... dat het Waddencentrum Ecomare dreigmails en dreigtweets krijgt. Die gaan we aanpakken... Daar gaan we aangifte voor doen bij de politie. Dit gaat veel te ver. En het zijn niet een paar rotsjogjes die dat doen... maar gewoon hele volwassen mensen die een eigen bedrijf hebben. Het einde van het jaar nadert met rassenschreden. En dus is het de tijd van lijstjes. Hier hebben we er weer een. Wie wordt de politicus van het jaar 2012? Hmm, Diederik Samson. Een trotse Partij van de Arbeid leider zou je veronderstellen... maar Samson vindt dat de uitverkiezing door de parlementaire pers te vroeg komt. Het is nu een bewijslast. Hè? De verkiezingen winnen is één. Een regeerakkoord maken is twee. Maar nu begint het echt pas. En dan viel de tekening die hij won ook nog tegen. Oeh, hij is wel... Uh... Is hij mooi? Indringend. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. Ik vind die lippen een ja, beetje ja, ja, ja, die vielen mij ook al. Ja, ja. Volgens een peiling zal een kleine meerderheid van de Egyptenaren voor de nieuwe grondwet stemmen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen, goede avond. Goedenavond. Hoe betrouwbaar is die peiling? Nou, dat uh, nou, is voor een deel eigenlijk wel betrouwbaar. Uh, dat we zeggen, dat zijn gewoon uh, de rechters die in uh, de stembureaus waren. Die uh, zijn bij de telling geweest en die hebben die telling gerapporteerd. Uh, maar het grootste district, Cairo namelijk, daar is de uitslag nog niet officieel van bekend. En daar moeten we dus doen met prognoses. En uh, dat, dat is toch wel een addertje onder het gras. Maar goed, uh, zowel de moslimbroederschap als de oppositie hebben gezegd... dat het inderdaad waarschijnlijk een lichte uh, meerderheid is voor uh, het, de ja. Stem, waarbij dan natuurlijk opgemerkt dat het nog maar de helft is van de Egyptenaren die gisteren gestemd hebben. De andere helft is komende zaterdag aan de beurt. Ja, maar je, jou, jij zou dus zeggen op grond van de districten waar nu is gestemd zou je kunnen zeggen het wordt inderdaad een kleine meerderheid voor. Ja. Dat, dat zo ziet het er wel naar uit. En weet je, de eerste, ik vond twee dingen eigenlijk opvallen. Het eerste is het opkomstpercentage van de mensen die gisteren mochten stemmen heeft maar 32, 33 procent de moeite genomen om dat te doen. En dat leidde ertoe dat iemand op mijn Twitter-tijdlijn zei: een Egyptische, dus alle partijen, de oppositie, de Moslimbroeders, de salafisten, alle andere mensen die gestemd hebben, wij zijn een minderheid. De meerderheid heeft niet gestemd. En wat zegt dat? Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Ja. Wat Zeker zegt op dat op volgens jou? Uh, dat zegt dat uh, voor een deel de discussie die in Cairo gevoerd wordt... en in andere grote steden over hoe je dat moet aanpakken met zo'n grondwet... of de moslimbroederschap betrouwbaar is... naar nou, wat voor een soort scheiding tussen kerk en staat je toe wil... het interesseert de meeste mensen helemaal niets. Die zien alleen dat het economisch heel erg slecht gaat. Dat die staat die zich in de wat meer afgelegen ge gebieden... nooit om hen bekommerd heeft, dat hij dat nog steeds niet doet... En die zijn volgens mij compleet gedesillusioneerd. Dit is een discussie, lijkt het wel, die uh, uh, volstrekt over hun hoofd heen gaat. Ja, en die districten die waar volgende week gestemd wordt... kun je ook voorspellen of dat ook neigt naar een voorstem? Ik denk het eigenlijk wel. Daar zit uh, bijvoorbeeld Giza bij. Dat is de, de uh, deel van Cairo aan de andere kant van de Nijl, zeg maar. Dus bij de piramides. Dat is groot, maar dat is gemengd. Suez zit daarbij. Waar ben ik geneigd van te zeggen dat zal misschien naar een nee-stem neigen. Maar ook Opper-Egypte. Dat is paradoxaal genoeg uh, het zuiden van Egypte. D dat, dat neigt dan weer heel erg naar de moslimbroeders. Dus ik denk dat dit beeld best wel eens volgende week uh, bevestigd zou ja. kunnen worden. En ik vind het toch ook wel interessant om, om per district te kijken. Hè? Want uh, er stond in een Egyptische krant vanmorgen een uitsplitsing naar wat hebben ze in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen toen alle kandidaten nog meededen. Wat hebben ze toen gestemd en wat hebben ze nu gestemd. En dan zag je dat uh, mensen, districten die uh, in de eerste ronde op de oude garde stemden. Dus Ahmed Shafiq en Amar Moussa, dat waren hè, dus mensen die onder uh, Mubarak gediend hadden. Uh, districten die op hen stemden. Die hebben nu voor de grondwet gestemd. Ah, ja. En dat hadden we met z'n allen niet verwacht. En ik luid daar dan weer uit af: dat vond ik het tweede opvallende. Dat van de mensen die dus stemden. heel veel mensen gewoon voor stabiliteit. Voor rust hebben uh, gekozen. Ja. En dan, dan kom je toch weer dicht in de buurt bij die eerste groep. Dat zijn namelijk mensen die gewoon zeggen: van, zoek het uit. We zijn het zo zat. We willen gewoon brood hebben op de plank. We willen een stabiele toekomst voor onze kinderen. En we zien dat op dit moment linksom of rechtsom helemaal niet gebeuren. Ja, zijn er ongeregeldheden gemeld? Of fraude? Of berichten ja. van fraude? Ja, um, we hebben het zelf gezien bijvoorbeeld. In een uh, stemlokaal uh, liet iemand heel braaf zijn pasje zien... waaruit bleek dat hij rechter was. Uh, in een ander stemlokaal kon iemand dat niet produceren. Dus dan is de vraag meteen gerechtvaardigd. Is dat wel een rechter? Dat zou moeten. Um, dat was een, iets wat we dan zelf gezien hebben. Uh, ik heb op een gegeven moment de stembus gezien... waar de zegels van af waren. Um, er zijn in totaal bij de oppositie, zeggen zij... 4000 meldingen binnengekomen. En op grond daarvan zeggen zij ook al dat ze uh, eigenlijk willen dat die hele eerste ronde opnieuw gehouden wordt. Eh, demonstraties staan alweer aangekondigd voor komende week. Met andere woorden, die verdeeldheid die zo kenmerkend was voor Egypte... die is, wat de uitslag ook wordt, verre van opgelost. Dank Sander van Horen. En nu de kranten van Morgen Vroeg. Helene Ekker, jij schrijft het overzicht, jij begint. Van stille jongen naar harteloze kindermoordenaar, schrijft het AD... in een kopboven portret van de dader van de schietpartij... waar iedereen in Amerika het over heeft. De 20-jarige Adam Lanza doodde vrijdag 20 jonge kinderen en 7 volwassenen. Wat maakte van deze stille jongen een harteloze moordenaar, vraagt het AD zich af. Maar ondanks alle details over zijn leven... komt er op die vraag geen antwoord. Nieuwe windmolenparken zullen vooral langs de kust worden aangelegd. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de afspraken... die de twaalf provincies afgelopen week hebben gemaakt. In Groningen bijvoorbeeld zullen twee grote windparken verrijzen... op locaties vlakbij de Waddenkust, in Delfzijl. En aan de Eemshaven. De nieuwe afspraken van de provincies zijn daarmee anders dan het beleid van het Rijk in de afgelopen drie jaar. Toen bestond niet het idee om de windmolens te concentreren langs de kust, maar in plattelandsgebieden met zogenoemd lage natuurwaardes, ver van de randstad. De ministers Kamp en Schultz hebben al laten weten in principe akkoord te gaan met het nieuwe voorstel van de provincies. Nekschot voor Nertsenbranche is een kop in de Telegraaf. Morgen stemt de Eerste Kamer naar verwachting in met een fokverbod. De fokkers krijgen tot 2024 de tijd om te stoppen, maar in de praktijk zal de sterfhuisconstructie al binnen een paar maanden tot het failliet van veel bedrijven leiden. En 1200 mensen verliezen daardoor hun baan, stelt de federatie edelpelsdierfokkerijen. Geen bank leent ons meer geld, investeringen blijven uit. Die tien jaar overgangstijd is een neus, zegt Wim Verhagen van die federatie in de Telegraaf. Onder het mom van ethiek en dierenliefde, dat is nog het ergste. Fokkers zorgen goed voor hun nertsen. Dieren leven in ruime kooien en worden niet, zoals slachtvee, door heel Europa vervoerd. De politici die, die ons nu laten sterven weten dat. Maar vlees eet bijna iedereen. Ons aanpakken scoort gemakkelijker. In de uitzendbranche worden sollicitanten met een niet-westerse achtergrond gediscrimineerd. Zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Voor het onderzoek werden acteurs op pad gestuurd van verschillende etniciteit, maar met precies dezelfde cv's. De uitkomst van 460 nep sollicitatiegesprekken was onthutsend, schrijft de Volkskrant in een commentaar. Veel meer autochtonen werden aangenomen dan allochtonen. Voor bedrijven moet dit aanleiding zijn... om hun sollicitatiebeleid te veranderen, vindt de Volkskrant. Vrachtwagenchauffeurs moeten op bijles. Daarmee kan het aantal ongelukken en files dat ze veroorzaken worden gehalveerd. Dat staat in spits. Het idee komt van Aon, toonaangevend adviseur op het gebied van risicomanagement. In Nederland rijden 160.000 vrachtwagens rond... die nu nog elk jaar bij duizend ongelukken zijn betrokken. En de autorij mag dan niet doorgaan. Er wordt wel driftig gewerkt aan een alternatief. Een tentoonstelling van elektrische auto's. Te houden op dezelfde dagen dat de gewone rij zou plaatsvinden, Trouw. Verschillende bedrijven die oldtimers ombouwen tot elektrische auto's... zijn bezig met de voorbereidingen van deze autorij waarbij de E staat voor elektrisch. Het gaat ze niet alleen om het tonen van modellen. Deze autorij moet vooral ook een statement zijn. Het is belachelijk om geen autotentoonstelling te laten houden, zegt Ruben Stern van een bedrijf dat elektromotoren maakt voor Citroëns. Er is zoveel gaande op het gebied van elektrische auto's. Als de grote jongens het niet willen laten zien, dan doen wij dat wel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. A long time coming. Chris Berry, dat is een Nederlandse singer-songwriter met Stick to the Recipe. Ook twee dagen na de schietpartij is het Amerikaanse stadje Newtown in diepe rouw. Correspondent Jacqueline Ekman in Newtown, goedenavond. Goedenavond. Heeft men op deze zondag daar in allerlei bijeenkomsten steun bij elkaar gezocht? Ja, vandaag, maar ook gisteren al, uh, verschillende kerken hielden wakens... Um, voor de nabestaanden, maar ook voor, ook voor de buurtbewoners... die ook allemaal erg aangeslagen zijn natuurlijk... om, om te bidden en elkaar te troosten. Um, vanmiddag werd er rond het middaguur... was er een herdenkingsdienst in de katholieke kerk hier in Newtown... Maar deze moest um, helaas worden ontruimd nadat er een dreigtelefoontje was binnengekomen. Oh. Volgens, volgens de Amerikaanse krant uh, Washington Post uh, zou de beller hebben gezegd dat hij het kerwij af zou maken en iedereen zou neerschieten. Ja, alle bezoekers moesten de kerk verlaten. Gelukkig bleek het alarm, um, Waarschijnlijk een hele wrange grap of wat dan ook precies de bedoeling hiervan was. De politie heeft daar officieel niets over verklaard? Nee, nog niet. Nee. Okay. Er zijn wel uh, zo'n team naar binnen gegaan en hebben alles doorzocht. Maar de, uh, ja, het bleek dus alarm. Ja, Verschillende van de nabestaanden hebben vandaag de pers te woord gestaan. Bleken die inmiddels al echt te beseffen wat er vrijdag is gebeurd? Ja, iedereen gaat er verschillend mee om. Veel mensen vertellen hier mij dat het een sowieso een gesloten gemeenschap is. Maar ja, na zo'n vreselijk incident kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen... dat mensen gewoon niet zo makkelijk willen praten. Um, ja, toch zijn er inderdaad uh, inmiddels nabestaanden geweest... die met de pers hebben gesproken of een verklaring hebben afgelegd. Zoals uh, de zus van de neergeschoten moeder van de schutter. Zijn vader van een zesjarig meisje die is neergeschoten. En zelfs de vader van de schutter. Ja, bij iedereen... Hetzelfde, um, verdriet, onbegrip en een hoop vragen, vooral de, de handvraag waarom en hoe. Ja. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Straks is president Barack Obama in Newtown. Uh, wat komt hij precies doen? Hij um, gaat praten met de nabestaanden, familieleden en ook met, uh, met hulpverleners. Um, waarschijnlijk gaat hij ook naar een aantal huizen toe. Maar um, hij gaat beginnen met een waken. Uh, die wordt gehouden in Newton High School. En um, gaat daar ook een uh, toespraak geven. En deze waken begint om nou, nog geen twee uur, anderhalf uur. Oké. Okay. Verwachten de mensen ook dat Obama iets zal doen aan het probleem van het wapenbezit. De Republikeinse burgemeester Bloomberg van New York heeft inmiddels gepleit voor strengere regels op dat gebied. En hij vindt dat Obama daartoe het initiatief moet nemen. Laten we even naar hem luisteren. If Congress were to act, if Congress wasn't so afraid of the NRA, en ik denk I can show you that they have no reason to be. But if they were to stand up and do was right for the American public. We'd all be a lot better off. And Congress has the ability to do this. And the president, in my view, is the one who has to lead this. Ja, Jacqueline, denk je dat na dit vreselijke incident de regels inderdaad strenger zullen worden? Ja, de druk wordt nu al heel groot. Um, uh, vrijdag had Obama dit naar de schietpartij al aangestipt... dat er nu echt iets moest gebeuren. Um, uh, ongeacht de politiek, zodat dit nooit meer kan plaatsvinden. Maar ja, critici vonden dit eigenlijk nog een beetje te abstract. Uh, dit vreselijke incident waar twintig kinderen zijn gedood. Uh, iedereen zegt nu, nu wordt het echt tijd dat er iets moet gebeuren. Het is het zoveelste incident, zoveelste schietpartij eigenlijk. Um, er moeten nu maatregelen komen, meer dan alleen maar mooie speeches. Um, Congresleden zijn ook gisteren en vandaag met een aantal voorstellen gekomen die ze gaan indienen. Eén um, congreslid had het over om um, de verkoop van assault weapons te verbieden. Dat zijn ja, letterlijk vertaald aanvalswapens. Zoiets als mitrailleurs, die heb je eigenlijk alleen in het leger nodig. Ja. In dit land kun je die gewoon kopen, tenminste soms met een vergunning, soms ook niet. Um, daar zou een verbod op moeten komen. Er zijn ook eerder andere voorstellen gedaan hoor. Bijvoorbeeld om maar één wapen tegelijk te kunnen kopen, zodat je door verkoophandel kunt voorkomen, ja. uh, wapenmarkten, uh, de bekende gunshows af te schaffen, waar het heel makkelijk is om wapens te komen. Een betere achtergrondcheck. Um, maar al deze voorstellen moeten wel een meerderheid krijgen van het congres. Uh, die moeten er wel mee instemmen. Uh, tot nog toe is het niet gebeurd, Men, met name veel republikeinen, niet erg happig, omdat ja, het bezit van een wapen is een groot goed in het land, staat in de Second Amendment. Um, maar nogmaals, de druk is nu wel heel hoog om iets te doen. Ook voor Obama. Ja, en hoe gaat het nu verder in Newtown de komende dagen? Heb, heb je daar enige indruk van? Um, nou ja, om met uh, de scholen te beginnen, de Sandy Hook uh, school waar de schietpartij plaatsvond, die blijft voorlopig uh, gesloten. Daar worden nu allerlei nog onderzoeken verricht. Um, de kinderen die zullen, uh, ja, wanneer die weer gaan beginnen met school is nog niet bekend. Waarschijnlijk pas na de kerstvakantie. Maar in dat gebouw zullen ze geen onderwijs meer krijgen. Waarschijnlijk um, uh, waarschijnlijk in een ander pand. Um, morgen uh, zijn de meeste kinderen nog vrij. Er wordt er wel een soort sport- en speldag voor ze georganiseerd. Um, maar dinsdag zal iedereen hier weer naar school moeten. Ja, en de meeste mensen vertellen mij ook, het zal gewoon heel lang duren voordat... Ja, deze ja. stad, dit stadje hier weer over, ja, hier overheen is. Ja, dank Jacqueline Ekman Je gaat nu naar het bezoek van Obama, neem ik aan. Dat, dat ga ik proberen. Het is niet voor de pers toegankelijk. Er zijn maar een paar journalisten die er daarin mogen, maar ik probeer er wel zo dichtbij mogelijk te komen. Sterkte en Dankjewel. succes. Dag. No.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 che non vuole il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno Ramazzotti met Un Angelo u stesso al sole. Herinnert u zich Lumumba? Patrice Lumumba was de eerste premier van het net onafhankelijk geworden voormalig Belgische Congo. Al enkele maanden later, begin 1961, werd hij vermoord. De ware toedracht kwam nooit aan het licht en het Belgisch Openbaar Ministerie stelt nu, een halve eeuw later, een nieuw strafrechtelijk onderzoek in. Goedenavond, Mark Reinebo. Goedenavond. Historicus en Congo-kenner, vertel ons eerst, s'il vous plaît, wie Echt. was Lumumba? Volontier. Uh, Patrice Lumumba was, zoals je zei, de eerste uh, minister-president van Congo, die uh, eigenlijk al vrij meteen na de onafhankelijkheid uh, grote problemen kreeg om, om meerdere redenen. Ten eerste omdat hij uh, eigenlijk niet wilde meegaan in wat de Belgen en, en het Westen in het algemeen uh, vonden wat Congo moest doen, namelijk volgzaam blijven, meegaan met de westerse belangen. Die wilden meer een nationalistische koers volgen en met name de rijke opbrengsten. ...van Congo voor het eigen land bewaren. En daardoor kwam je in conflict met de president van Congo... ...de nieuwe president, Kassavubu... ...die meer geneigd was om de wetterse belangen uh, te volgen. En uh, tegelijkertijd had uh, Congo dat meteen aan de onafhankelijkheid... ...in een soort chaos uh, terechtkwam omdat er uh, een opstand was van het leger... Uh, ...was er nog een meer penibele situatie toen een uh, provincie... ...de rijkste provincie van allemaal in het oosten, Katanga toen hij zich afscheurde en een soort... het was een totaal illegale staat, is door niemand herkend geworden... maar feitelijk wel door België, omdat daar zeer belangrijke Belgische belangen waren. En dat is zo'n beetje de ja. vertrekssituatie waarin Lumumba terecht kwam... als een machteloos premier. Met andere woorden, Lumumba had zich in die, in die paar maanden al veel vijanden gemaakt... Ja, hij had uh, zowel Kassavubu was zijn vijand. Want zij waren politieke rivalen in Kinshasa, de hoofdstad. waar die had toen een andere naam, maar die is, dat is nu Kinshasa. Uh, hij had een conflict, uiteraard, met Katanga. Waar, men, waar hij tegen uiteraard de secessie, de afscheuring was. En het land wilde terugbrengen met hulp van de Verenigde Naties. Die daar een enorm grote troepenmacht naartoe hadden gestuurd. Dus dat was ook zijn vijand. En uiteraard, in het Westen vond men hem een baarlijke duivel. Een communist zelfs. En in die tijd had dat ongeveer het wat hij, kon zijn. Uh, wat hij niet was overigens, maar dat enfin, kwam goed uit om dat zo te zeggen. Dus hij had overal vijanden en stond politiek eigenlijk volledig geïsoleerd... behalve dat hij wel een tamelijk grote aanhang had bij de bevolking. En ja. uiteindelijk is dat ook zijn ondergang geworden. Een aantal dagen voor zijn dood werd Lumumba gevangen genomen... door soldaten van legeraanvoerder Mobutu. We horen een fragment uit het Polygoonjournaal van toen... De Congolese ex-premier Lumumba werd gekleed in een chauvelhemd... en met de handen op de rug gebonden naar Leopoldstad teruggebracht. Hij werd allesbehalve zachtzinnig behandeld door de soldaten van kolonel Mobutu... die dagenlang achter hem hadden aangejaagd... na zijn vlucht uit zijn ambtswoning in Leopoldstad. Lumumba zal nu terecht moeten staan op beschuldiging van aanstichting... tot muiterij onder de Congolese strijdkrachten. Ja, Lumumba leefde toen dus nog. Hoe, hoe is hij aan zijn eind gekomen? Wat weten we van zijn laatste uren? Ja, wat we zeker weten is, en dit is nog een bijkomende situatie... Mobutu, die toen stafchef was van het leger, had een staatsgreep gepleegd... en wilde ook Lumumba neutraliseren. Um, wat er gebeurd is, is dat men uh, de gevangen Lumumba... die uh, altijd maar voor politieke onrust bleef zorgen... omdat hij nog altijd steun kreeg bij, bij het leger met name... Uh, men heeft die gestuurd naar... Katanga, naar die afgescheurde provincie, uh, zijn doodvijanden, als het ware. En daar is hij uh, onmiddellijk na zijn aankomst in uh, Lubombashi, wat toen Elisabethstad heette, uh, daar is hij uh, eerst gevangen gezet, uh, mishandeld geworden. En dan nog dezelfde avond is hij ja, geëxecuteerd geworden, uh, samen met nog twee medestanders trouwens. En uh, men heeft dan zijn stoffelijk overschot in zuur gedompeld, opdat daar niks meer zou van overblijven. Maar dat wist de de buitenwereld, niet. De buitenwereld wist alleen dat Lumba was gevangen gezet in Katanga... en dat hij achteraf bij een ontsnappingspoging ja, was doodgeschoten. Een klassiek geval van en, en, verhaaltjes. En dat lijkt is dus nooit meer gevonden, want het was in zoutzuur opgelost... Ja, men heeft daar nooit meer iets van teruggevonden. Men weet ook niet helemaal zeker waar dat gebeurd is, omdat de beschrijvingen uh, heel onduidelijk zijn van de getuigen van toen. En ook ja, het is nacht gebeurd ergens langs de weg, uh, buiten uh, ja. uh, Lubombashi. Dus uh, daar is niks meer van overgebleven, behalve dat is wel heel macaber, dat een van de mensen die bij betrokken was, een Belgische politieman, beweert dat hij een, een tand van uh, uh, Lubomba heeft meegenomen en dat tientallen jaren later ergens in de Noordzee heeft uh, gedumpt. Uh, dat okay. is het laatste macabere ja. detail dat we daarover kennen. -nu, nu zijn in België al eerder onderzoeken ingesteld, een parlementaire enquête zelfs. Is dat niet genoeg geweest om duidelijkheid te krijgen in de toedracht van deze moord? Wel, die enquête die zeer grondig is gebeurd, een tiental jaren geleden, heeft zeer duidelijk aangewezen dat allerlei Belgische instanties, laten we zeggen, medeverantwoordelijk zijn geweest in de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat Lumumba naar Katanga werd gestuurd en daar een gewisse dood tegemoet ging. Ja. Dat weet iedereen. En wat ook wel bekend is, en ook uit historisch onderzoek is dat gebleken, dat bij de moord op Lumumba waren Belgische militairen, Belgische politieagenten aanwezig die nog altijd actief waren in Katanga... en die werkten daar actief aan mee, wat zeker is dat dit gebeurt. Maar er is nooit een strafrechtelijk vervolg aangegeven. En vandaar dat dus de kinderen van Lumumba... nu deze zaak hebben aangespannen bij justitie in Brussel om uh, de schuldigen te bestraffen. En zij hebben een tien uh, à twaalf mensen eigenlijk uh, voor de rechtbank gedaagd. En wat er nu is gebeurd is dat de rechtbank heeft gesteld... dit is een, uh, een klacht die ontvankelijk is, we moeten dit proces voeren. Ja, nu gaat het dus om of die Belgische diplomaten en politici... Uh, tot de daders kunnen worden gerekend. M ja. Maar was België er dan toen op uit om Lumumba uit de weg te ruimen? Uh, België was deze idee... niet ongenegen. Wat altijd... onduidelijk is gebleven, zij wilden hem... neutraliseren, bedoelde men dat... louter politiek, of... bedoelde men dat ook fysiek. En Het is toch wel duidelijk uit die parlementaire enquête... Gebleven, gebleken dat zij... Uh, het of zijn minst een prettige... gedachte zouden hebben nou, gevonden. Als hij, als, hij, was. Ja. als hij er niet meer was. En Ze hebben zeker mee... die, die transfer naar Katanga georganiseerd... waar zijn doodvond ja. is... vaststond. En dit is nu wat uh, deze rechtbank eigenlijk uh, zou moeten aangeven... dat die mensen die genoemd zijn... dat zijn voornamelijk ex-militair, ex-politieagenten... een aantal diplomaten, allemaal zeer hoogbejaarde mensen... want er zijn er al ja. een aantal van gestorven ondertussen trouwens... Uh, wat die precies hebben gedaan... Uh, maar tot nu toe, uh, zoals bekend, ontkennen die uiteraard alles. En er is één, nee. uh, toch interessant, iemand bij. Uh, dat is iemand die eigenlijk vandaag nog altijd een, een topfunctie... Uh, bekleed Dat is Etienne Davignon. was toen diplomaat, heel jong diplomaat, in Lubumbashi in Katanga. En was dus waarschijnlijk betrokken bij de organisatie van de hele transfer en eventueel de dood. Dat zal dus moeten blijken. Maar die man is daarna in het economisch leven gegaan. is iemand die een topfunctie had bij Fortis. Dat zegt de Nederlandse luisteraar misschien nog iets. En vandaag is die nog altijd voorzitter van de Raad van Bestuur, van het hier heet, van de Brussels Airlines. Dus... Goede is, een hoop nu, is er nu goede hoop dat de zaak wordt opgehelderd door dit onderzoek? Wel, ik vrees van niet, omdat de bewijslast heel moeilijk is, de betrokkenen uiteraard allemaal ontkennen. Maar het is wel mogelijk dat nu nog allerlei snippers informatie zullen bovenkomen, want er blijft altijd wat onduidelijkheid. Maar in grote lijnen kennen we toch wel ongeveer de hele zaak. Dat is dat iedereen er belang bij had dat ja, fysiek zou vermoord worden of zou verdwijnen. Ook de Amerikanen trouwens hebben ook daar een rol in gespeeld. Al deze belangen hebben samengewerkt om uh, ja, uh, het, het resultaat tot stand te brengen wat, wat we kennen. De moord op Lumumba is. Ja. Precies. Dank Mark Reinebo tot zover de moord op uh, Lumumba. En inmiddels heeft hier naast mij plaatsgenomen uh, Ralf Tuin met een wollen mutsje op. Jij roeit in je eentje oceanen over. Luister je dan mu naar muziek? Zeker, zeker, heel zeker. Wat, wat hoor je het liefst? Nou, volgens mij gaan we nu iets van André Hazes horen... maar dat is uh, normaal gesproken niet wat ik luister... maar dat betekende wel iets speciaals op deze tocht. Oké, okay, we gaan er naar luisteren.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 Macht. Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren. Nou, ah, Tuin, je zei dat dit iets speciaals voor je betekende. Wat? Nou, heel apart eigenlijk. Ik had nooit wat met André Hazes. En ik uh, weet nog steeds niet of ik daar veel mee heb. Maar uh, voordat ik vertrok de oceaan op, dan uh, leverde ik mijn twee iPods in bij mijn broer. En stort ze maar vol met muziek. En hij had er één nummer uh, tussen gezet, Kleine Jongen, van André Hazes. En dat begon ik toch uh, eigenlijk een heel mooi nummer te vinden. En als je ook naar die tekst... Luister, dat is gewoon echt een levenslied. Dus eigenlijk ben ik toch ontzettend gaan waarderen. En ik denk dat ik die... Dat nummer echt wel uh, ja, honderden keren ben gaan Toen je luisteren. In, in je eentje over de oceaan uh, roeide. Ja, ja. op uh, rustige zeeën, maar ook op zware zeeën. En dan gaf het toch iets heel moois. En dan liep ik echt op een gegeven moment echt mee te blaren. Zoals dat je uh. wel eens op tv ziet. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen. Maar ja. het lukte me toch uiteindelijk. Ja, want je hebt één groot doel in je leven. Als eerste Nederlander alle drie oceanen overroeien. De Atlantische en de Stille Oceaan heb je al uh, bedwongen. maar... Dit najaar stranden een poging om ook de Indische Oceaan over te steken. Waar ging dat mis? Nou ja, één groot doel in mijn leven. Ik heb veel meer doelen. En ik hou gewoon van nou, dit avond. is een groot doel. Het dat... is een groot doel, maar het klinkt als één doel in mijn leven. Dit is niet mijn levensdoel. Het is gewoon één van de dingen die ik doe, uh, avonturen beleven. En dit was inderdaad, uh, ja, ik had nog één van de drie oceanen te gaan. En dat was de Indische Oceaan. En dat staat inderdaad bekend als de moeilijkste oceaan. Uh, dat is ook nog niet zo vaak gedaan. Ik geloof dat er uh, volgens mij vijf mensen overheen zijn geroeid. En dan weet je inderdaad ook dat het, uh, het probleem zit... in een ontzettend moeilijke stroming en winden die je in het begin hebt. En daar kwam ik in terecht met heel veel vertraging heel veel pech. En dan weet je op een gegeven moment uh, ja, dat je tijd tekort komt, te laat in het seizoen komt. En dan kom je tegen het orkaanseizoen aan, uh, aan te zitten. En dan moet je proberen uit te wijken naar het enige eilandje... wat daar op de route ligt. De Kokoseilanden. Het is hartstikke spannend of je dat gaat halen. Dat is zeker of dan heel dan spannend. Als er niet langs gedreven wordt. Ja, dat was echt tot, uh, nou, laten we zeggen, de, de dag tevoren. En dan, uh, dan spreek je nog de politie en de douane van het eiland. En als je dan... Uh, vanaf de juiste kant op het eiland aankom... waar de ingang zit, het atol in. Want je hebt het over een atol, is een uh, ring van kleine eilandjes. Dan moet je op de juiste kant uh, binnenkomen. En daar kon ik uh, op tien mijl afstand van komen... en dan zouden ze me dat laatste stukje komen binnenslepen. Maar ja, die laatste dag werd het weer dan zo slecht... dat het was van nee... Eén mijl kunnen we maar uitvaren. Dus dan moet je toch de laatste 18 uur een beetje non-stop doorvechten... en roeien om zo dicht mogelijk daarbij te komen. Ja, en als je dat niet gehaald had, dan was je in die orkanen gekomen... dan had je hier nu niet gezeten, neem ik aan. Nee, ik denk het niet. dan had ik het orkaanseizoen ingegaan. Je weet nooit hoe dat van tevoren gaat. Maar nadat ik uh, daar avond was gekomen, terug in Nederland was gekomen... heb ik natuurlijk het uh, orkaanseizoen wel uh, gevolgd. Nou, Cycloonseizoen ja, heet dat daar. En toen zag je al dat uh, Cycloon Annie... En Cycloon uh, Boltwinden waren geweest. En die volgden exact de route waar ik normaal door had geroeid. Dus die hadden over mij heen gekomen. En uh, tot dusver, ja, iedere oceaanroeier die heeft geprobeerd om een, uh, door een orkaan te komen. Die heeft dat niet overleefd. Dus oh. waarom ja. zou ik mij die illusie maken dat ik dat wel had gedaan? Je hebt over die roeitochten een boek geschreven, Row with the Flow. Ik las ja. het en ik werd er zelf bang van. Je zit maandenlang moederziel alleen op zee, bedreigd door haaien, verraderlijke stromingen, onweer met vuurballen vlak over je bootje, toren en hoge golven die je boot laten kapseizen. Was jij nooit bang? Uh, soms wel. Heel veel dingen uh, weet je dat, het, uh, dat je in moeilijke situaties terecht kan komen. Veel dingen ben je opgetraind, dat, uh, dat kan je wel ondervangen, maar. Bijvoorbeeld iets van die ontzettende zware onweerstormen... die ik op de grote oceaan heb gehad. Dat zijn situaties dat je zelf geen controle hebt. En dat je echt, daar had ik echt zoiets van, nou, ik word drek geraakt. En het is echt, echt afgelopen. Daar was ik echt uh, ontzettend angstig. Want dan heb je geen grip op de situatie. En ik dacht van, uh, dit, dit is echt mijn laatste nacht toen. Ja. Dat heb ik niet vaak gehad, maar dat was toen uh, heel, sterk, heel sterk aanwezig. Ja, wat je dan beleeft, daar hebben we een fragment over. Ik dat gaan we vanuit laten horen. Van Richting het noorden, waar ik totaal niet heen wil. Toch is die stroming naar het noorden zo ontzettend heftig. Het is vanochtend vroeg. Ja, weer een uur op tien. Kei uitwezen, met die riemen. Dit is een eigen videoverslag van je, Nou, dat was een standaard basissituatie, denk ik. Niks uh, raas aan. Het was gewoon even wind van de verkeerde kant. Dus dat was eigenlijk niet een, uh, een angstig moment. Dat was gewoon... Uh... Ja, een uh, normale situatie uh, zoals jullie veel me uh, meemaakt. En vooral op de Indische Oceaan. Want daar komen de stromingen zo ontzettend vaak van de verkeerde kant. En dat heb ja. je op die andere oceaan gezien. Ik een stuk dacht minder, als de stroming je je te pakken te drijf, drijf je zo naar de Zuidpool? Um, de, de, de hoofdstroming die je langs de kust van Australië hebt, die gaat van Noord naar Zuid. Die gaat inderdaad naar uh, Antarctica toe. Die moet je zien te vermijden. En je moet de open oceaan op zien te komen. Maar kom je door die kuststromingen heen... dan heb je een weerbar van eddies heet dat. En dat zijn ja. circulaire stromingen waarin opgepakt wordt. En uiteindelijk ben ik negen keer in zo'n cirkel geduwd. Ja, en dat is soms één, twee dagen en dan kom je weer terug op dezelfde plek. Ja. Dus dat is natuurlijk heel frustrerend. En dat verandert dat... ook voortdurend. Dus je weet vaak niet uh, hoe je er weer uit moet komen. De grote vraag die elke lezer zich zal stellen is uh, waarom? Ja, waarom is. doet hij het? Nou, nou die Indische... wat, wat bezielt er half tuin? Dat vraag ik me ook wel af, naar die Indische Oceaan. Want de vorige oceanen, de grote Oceaan, is natuurlijk ook heel moeilijk... en verderweg het langste. De Atlantische Oceaan is een stuk makkelijker. Maar de Indische Oceaan staat bekend als het moeilijkste. En ik wist dat die stromingen en winden in het begin ontzettend moeilijk zouden zijn. Dan is het natuurlijk een gevecht, een uitdaging om daar doorheen te komen. Maar dat het zo moeilijk zou zijn... dat had ik niet helemaal van tevoren ingeschat, maar dan heb je af en toe bij jezelf ook van... waarom doe je dit, waarom wil je ja, en dit? En toch Zo, ga het is... je steeds weer. Want je, je beschrijft, je hebt zelf een kleine jongen en een dochtertje. Dat vindt eigenlijk dat je niet weer weg moet gaan. En je hebt daar zelf, schrijf je, steeds meer moeite mee. Maar je doet het toch. Ja, dat zit echt in me, uh, de avontuur hier. En ik zou niet uh, voortdurend, denk ik, gewoon hier in Nederland kunnen zijn... en twaalf maanden per jaar hier wonen, want dan... Zou ik mij voelen van het leven kabbelt hierdoor. Maar de grote uitdagingen, de grote spanning die je wil beleven... dat hoef je niet per se de zeven op te gaan, hoor. Dat kunnen ook hoge nee, bergen beklimmen zijn. Moeder de moedersiel uh, alleen de oceaan overroeien, is wel weer het andere uiterste. Nee, maar het is meer een uitdaging aanpakken en versteld doen staan... wat je kan beleven in plaats van het uh, gewone leven doorkabbelen. En uh, ja... De standaarddagen aflopen. die veel mensen misschien doen. Ik zeg niet dat er daar iets verkeerd aan is. maar uh, ik heb gewoon af en toe iets meer nodig. Uh, af en toch iets? Jore. Het is well, niet... regelmatig. Ik heb regelmatig wat meer en nodig. om mijn echte uitdaging. gevecht aangaan om ergens doorheen te komen, ja. denk ik. Ja. Maar, maar je schrijft zelf. je huwelijk is erdoor op de klippen gelopen. Je woont nu in een omgebouwde verkenstal. Is dat het allemaal waard? Volgens mij heb ik dat niet geschreven. maar ja, Ik weet nou, niet waar jij dat 132? Gelezen. Ja, dat heb ik hier. Oh nee, dat. Mijn huwelijk met Winnie is definitief op de klippen gelopen. Een half jaar voor mijn vertrek naar Australië... hebben we besloten uit elkaar te gaan. Oh, dat is wat anders geredigreerd door mijn uitgever, denk ik. Maar oh, nou ja, ik <laughs> citeer het boek. Is het niet, klopt het niet. Nou, uh, nee, het klopt inderdaad van... Uh, uh, wij zitten in een, uh, in een scheiding... Maar uh, ja, het is natuurlijk moeilijk met avonturen die je doet uh, met elkaar. Maar dat is een, een deel misschien uh, wat daarmee te maken heeft. Maar we zijn op een gegeven moment uh, ook op zich uit elkaar uh, gegroeid. En natuurlijk uh, heeft dit soort dingen er wel uh, mee te maken. Maar dat zie je van tevoren ook niet komen. Ja. Het is op een gegeven moment maar dat is wat... de vraag eigenlijk niet. Is dat het waard? Ja, maar je kan, niet zien, je kan niet zeggen of dat het, uh, het waard is. Dat ik op een gegeven moment... Ik ben al zo lang expedities en avonturen aan het doen. Dat was uh, al ver voor dat ik mijn vrouw leerde kennen. Ja. En dat je bij elkaar komt, dan heeft ze ook zoiets van... ik begrijp, dit is jouw leven, zo ben jij. Uh, uh, en daar ga je dan mee door. En voordat je gaat trouwen, dan heb je het weer over. Weet wel, dit is echt uh, hoe ik leef en daar kan ik niet zonder. En dat wordt natuurlijk geaccepteerd. En weer uh, op het moment dat je het over kinderen hebt. Ja, als je het dan hebt over uh, wat is het waard, je maakt afspraken met elkaar van hoe je, hoe je ja. in het leven staat, of dat waard is. ja van, uh, Dat is een beetje achteraf kijken als iets voorbij is. Dat is natuurlijk ja. een hele... Uh, ja. maar je hebt het over expedities en avonturen, maar ja. dit is nog wel iets, iets anders. Dit is een avontuur in totale eenzaamheid en afmatting neem ik aan. Ja, zeker afmatting. Het is zeker uh, heel zwaar als je twaalf uur per dag zit te roeien. Uh, dat gaat over het algemeen heel goed, maar als die stroming alles tegen zit... en je bent soms twaalf uur per dag aan het roeien om heel vaak op dezelfde plek te blijven... dan wordt het mentaal gewoon heel zwaar. En, en dat kun je wel rustig ter... slapen? Ja, uh, op zich kun je rustig slapen, maar geestelijk weet je wel van... Uh, tijdens het slapen drift je weer terug, dus dat houdt je natuurlijk wel heel erg bezig. Ja, wat, wat houdt je onderweg op de Ben in die, in die knellende eenzaamheid uh, en het slaapgebrek. Sushi en sashimi. Oh, ja? Veel verse vis vangen en heerlijk veel sushi en sashimi eten. Ik neem ook liter sojasaus mee. Heel veel tubers uh, met uh, wasabi. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Verse vis op die oceaan. En, en verder de natuur om je heen, dieren... Ja, het is prachtig. Op een gegeven moment een eerste poging die ik deed. Ik was er drie dagen uit. En uh, dat was tachtig uh, uur eigenlijk non-stop roeien en navigeren en niet slapen. En toen kwam ik uit de gevaarlijke zone. En toen zat ik precies in het migratieseizoen van de bultrug uh, ah, de uh, de walvissen. Waltrug, ja. Nou ja, ja. Je, je weet Johannes die okay. net, uh, het helaas niet heeft gehaald. Nee. En uh, goede nieuws is dat het, uh, die vissoort, uh, die walvissoort... Nou, die gedijt heel goed. Er ah, ja. uh, zijn er tegenwoordig heel veel van. Maar op één dag zag ik er honderden om me heen springen en dat is natuurlijk geweldig om te zien ja. om uh, mee te maken om je heen. Je wou die in de zeecoa aanvankelijk over hoe je met een vriend, maar die kon uiteindelijk niet mee. Gaat die volgende keer wel mee als je het weer gaat proberen? Ja, die kwam ook in het migratieseizoen terecht. Oh, en, uh, dat was niet gepland. Maar ja, hij werd vader. Dus toen. Uh, ja, moest hij afhaken. Uh, hij had het uh, daar moeilijk mee. Maar, ja, nee, maar gaat hij nu wel mee? Of, of een andere vriend? Uh, nu ga gaat je gaat weer I alleen? Uh, nu ga ik alleen verder. Maar in 2014, uh, dan heb ik de drie oceanen gehad. Dan begin ik weer opnieuw met de Atlantische Oceaan. En dan gaat hij wel weer met me maar mee. Maar in 2013 ga je dus in Indische ja. oceaan doen. En je die eentje? Die maak ik alleen af. Ja. Wanneer, wanneer vertrek je? Uh, maart, april ongeveer ga ik die kant weer op. En ben je op tijd om terug te zijn voor de, om, om aan te komen in Afrika... voordat de orkanen losbarsten, mag ik hopen. Dat we ja. je nog eens levend hier terug kunnen zien. Op tijd voor de orkanen, maar uh, niet op tijd voor de piraten... want dat is het grootste piratengebied van de wereld. Ja, uh, er waar daar op je doorheen. Ja. Jezus, man. Ik hou dat van spanning, bezut. dus dat past er dan wel bij. Dat is wel duidelijk. Ik noem nog even de titel van het boek. Ralf Tuin, Row with the Flow komende week in de boekhandel. Dankjewel, Ralf Tuin. Graag gedaan. Vijf voor twaalf. Gisteravond spraken wij in het oog over de India Hockey League. Een hockeycompetitie waar teams hun spelers per veiling samenstellen. En een van die teveile spelers was uh, nationaal uh, hockeykeeper Jaap Stokman. Goedenavond Jaap. Goedenavond. Gisteren zat je in spanning. Het was natuurlijk afwachten of er überhaupt op je geboden zou worden. Maar dat is gebeurd en wel als volgt. And hey, if you want him now, I'm selling them 68.000 the bids with the warriors at 68.000. He goes, he goes if you're all done with him at 68.000. Thank you. Eenmaal andermaal verkocht. Aan wie? Aan eh uh, de Punjab Warriors. Oh. Tevreden ja. daarmee? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, het is uh, het is allemaal even afwachten wat voor team komt, maar uh, ik weet in ieder geval uh, van de buitenlanders dat ik in uh, met met zeven Australiërs zit en ook de, de coach van het team is in Australië en dat uh, dat een hele hele goede coachje zijn dus uh, ja. ja ik ben er eigenlijk hartstikke blij mee en tevreden over je opbrengst want Ronald uh, Roland Oldmans noemde je gisteren de beste keeper van de wereld dus het kon eigenlijk niet meer misgaan nou, je hoeft geen bedragen te noemen maar ben je tevreden over hoeveel men voor je over heeft. Ja, ja nee, ik ben echt meer dan tevreden. Ik, uh, eigenlijk, uh, wat ik gehoopt had, uh, dat is meer dan drie keer uh, meer uitgekomen. Dus het, uh, ja, dat was echt uh, een complete verrassing. En dat had ja. ik echt helemaal niet aan zien komen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. En nu waren er ook andere Nederlandse topspelers in, in de aanbieding. We, weet je wie je allemaal gaat tegenkomen straks in India? Ja, klopt. Uh, de, ja, uh, er zijn uh, in totaal, geloof ik, acht of negen Nederlanders die, uh, die ook uh, ja, geveld zijn. Uh, er is één team, uh, en dat is het team van uh, Roland Oldmans. Daar spelen, uh, ik geloof, vijf uh, Nederlanders uh, in. Oh. Dus dat, uh, dat, wordt een, uh, ja, dat wordt een gezellig uh, team uh, met die jongens onderling. Ik zit uh, helaas uh, met, uh, met allemaal buitenlanders, dus, ja. dus niet met een, uh, met een Nederlander, landgenoten. Nou. Dus dat is wel jammer. Okay. Maar uh, er zijn uh, Wouter Jolie, Teunen Nooier, Sander Baart. Oh uh, jee, beroemde namen. Uh, Taken-takenma, nou. Floris Evers. Ja. Uh, uh, ja, er zijn eigenlijk uh, veel, uh, veel bekende Nederlanders die ja. daar, of veel bekende hockeyers uh, die daar uh, uh, naartoe gaan. Dank Jaap Stokman. Veel succes met de Punjab Warriors. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Jannen in de zak... en ik eindig met een gedicht van K. Schippers. Eeuwigheid. De suikerpot wordt altijd aangevuld... zonder dat de onderste klontjes zijn gebruikt. Zo kunnen die er jaren liggen. Goedenacht.